Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De Amerikaanse rockband Tenacious D heeft een tournee afgeblazen vanwege uitspraken over Donald Trump. De oud-president werd afgelopen weekend door zijn oor geschoten. Tijdens een optreden afgelopen zondag zei een van de bandleden daar dit over. Make a Trump next time! is de volgende keer niet, zegt hij, verwijzend naar die aanslag op Trump. Door alle commotie hierover is de rest van de tournee dus afgelast. De man die eerder dit jaar een molotov gooide naar de Israëlische ambassade... moet 2,5 jaar de cel in. De man van 25 zegt dat hij met de actie aandacht wilde vragen voor de situatie in Gaza. Na het gooien van de brandende fles vloog een deel van de gevel van het gebouw in brand. De schade viel mee en er raakte niemand gewond. Gefeliciteerd met je verjaardag. Die mail kregen gisteren een half miljoen mensen van de NS. Met daarin drie verschillende cadeau-opties. Maar er waren maar 3000 klanten jarig. Door een fout in het systeem is de mail bij veel meer mensen terechtgekomen. Klanten die de mail onterecht kregen, mogen hun cadeautje toch houden. Geen live muziek of een meet and greet met de koning op Prinsjesdag dit jaar. Van de plannen om Prinsjesdag feestelijker te maken, blijft weinig over. In april werd bekend dat de dag waarop de koning de troonrede uitspreekt in een nieuw jasje zou worden gestoken. Onze politiek verslaggever Ewout Kiewiet legt uit waarom. Vorig jaar uh, waren er echt lege tribunes te zien uh, tijdens de rijtour met de glazen koets. En werd ook gejoeld door demonstranten. En dus was het idee, het moet een publiekstekker worden, Prinsjesdag. Bijvoorbeeld uh, optredens van grote artiesten, uh, theater, foodtrucks in de stad... en ook een ontmoeting tussen de koning en het publiek. Dus echt een soort festivalsfeer en een stuk feestelijker... of op een andere manier feestelijk dan uh, de afgelopen jaren was. Daar ga je in september dus weinig van merken... want het blijkt, het blijkt best lastig te zijn om er een spektakel van te maken. Bijvoorbeeld vanwege de beveiliging. Het weer, een paar buien in het noorden, maar langzaam klaart het vanuit het zuiden op. Morgen, s ochtends nog regen, maar in de middag vaker... ...droog en zonnig. Het wordt dan 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad is een ongeluk gebeurd. Tussen af het Horn en Purmerend staat 6 kilometer vierde met een uur op onthoud. Er is één rijstrook dicht...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 With a kiss. Up or down. Never frown. Hikes can be all. Uh, luisteraars ZFM Jazz. Welkom op de zoveelste editie van een van de langst lopende programma's in de geschiedenis van ZFM Jazz Zandvoort. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. We gaan vandaag uh, aandacht besteden aan Jazz uit Frankrijk. Het is vandaag 14 juillet. Frankrijk is een grote feestdag en wat is het dan? Aardig om eens aandacht te besteden aan dat gedeelte van de platenkast... dat eigenlijk te weinig aan bod komt. Dus vandaag gaan wij jazz horen. Gespeeld in Frankrijk of gespeeld door Fransen. Uh, nou, dat is het eigenlijk van alles wat, zoals u gewend bent. En ik hoop de komende twee uur uh, mooie dingen te kunnen laten horen. Altijd weer die slotnoot, het slotakkoord van het uh, bejubelde trio Mulder en Mulder. Ik ga de eerste Fransman laten horen en dat is uh, meneer Danny Briand uh, met een prachtige Franse big band. Ik heb je nodig. Oui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, de ton sourire, de ton cœur, de ta voix Pour me guérir, oui J'ai besoin de toi, j'ai besoin de joie J'ai besoin d'ivresse Et quand autour de moi Les gens qui s'aiment se prennent dans les bras Mon cœur se serre bien J'ai besoin d'y croire, j'ai besoin de toi Bien plus que moi-même Pourtant tu sais que je ne peux vivre sans être aimé C'est ça qui me donne l'envie de chanter L'envie de vivre Le goût de vivre dans ce monde trop bas je fais ma route, des gens sont à genoux Et moi je doute, moi J'ai besoin de toi, j'ai besoin d'aimer J'ai besoin des autres Si de mes sentiments J'étais le maître, il m'a fallu du temps Pour reconnaître que J'ai besoin de toi, j'ai besoin d'espoir J'ai besoin de rêves, Pourtant je sais Qu'on ne sait jamais L'heure et le moment Où les cœurs Se rencontrent Comme une vie blessée Par l'habitude Comme un cœur dévasté De solitude viens Mets tes mains sur moi J'ai besoin de toi, besoin de tendresse Mais un beau jour viendra, sans qu'on y pense On se reconnaîtra et sans attendre là Tu me donneras le mieux de tes joies Tout l'amour du monde Et là je sais que cet amour ne finira jamais Sera vivant tant que je vivrai, et ce jusqu'à la fin du monde, la fin du monde. Ne pas, j'ai besoin d'aide délivre moi de moi et de mes chaînes viens. J'ai besoin de joie, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'amour. Ja, Danny Briand. J'ai besoin de toi. Uh, Frankrijk is uh, niet zo'n jazzland... zoals wij uh, dat in Nederland in ons land kennen... en in Engeland. Uh, de landen om ons heen zijn allemaal wat braver... wat de jazzmuziek betreft. Maar toch is er voldoende in Frankrijk te horen. Het is uh, over het algemeen veel New Orleans muziek... En, uh, ja, ze hebben natuurlijk altijd een soort aversie gehad tegen alles wat Engels is. Niettemin uh, zijn er heel veel Amerikaanse grote jongens die we allemaal kennen. Heel veel die, de saxofonisten en, en allerlei andere Amerikanen zijn uiteindelijk toch neergestreken in de jaren 50, 60 in Parijs, omdat ze daar uh, uh, veel belangstelling ondervonden en uh, goed aan het bak konden komen. Ik ga nu iets laten horen. Uh, uh, wat ik ook nog wilde zeggen. Parijs kende heel veel jazzclubs. En uh, plekken waar uh, jazz werd gespeeld. Uh, Le Petit Journal. Uh, de Bilboquet. De Le Petit Opportun. Le Flamingo. Dat zijn allemaal uh, tenten waar jazzmuziek wordt en werd gemaakt. Uh, een van die opnamen is... Uh, Nicolas Montier op de sax. Stéphane Laferrière op de gitaar. Pierre Mengour contrebasse. En geen slagwerker. En we gaan luisteren. La lune. La lune. La lune. Als we het hebben over jazz in Frankrijk... en wat daar omheen zit... dan kan ik niet nalaten om te laten horen... de wereldberoemde opname van Miles Davis... Uh, die hij heeft gemaakt bij de film... Lift naar het schafot van Louis Mal... Ascenseur pour l'échafaud. Ja. Um, Miles Davis was met zijn eh, groep in Europa om concerten te geven, en eh, ik, uit mijn hoofd drie in Parijs en dan nog één in Brussel, één in Amsterdam en nog ergens wat. En de, toen hij toch in Parijs was, eh, toen werd besloten om hem te vragen of hij niet de muziek wilde maken bij de film van Louis Mal... die later wereldberoemd werd, de lift naar het Schafot. En wat gebeurde, de groep, dat werd er eigenlijk mee overvallen. Ze zei: Nou, lijkt me leuk, had uh, Maas Davis gezegd. Ze gingen de studio in. Daar werd uh, de film zonder muziek vertoond. En uh, binnen een aantal dagen had uh, Maas Davis het voor elkaar. En nam ter plekke bij de beelden die ze zagen, de, film, uh, de, de muziek op. En nou, de rest is geschiedenis. Het is wereldberoemd geworden. De prachtige zwart-wit film. En de bezitting was natuurlijk Miles Davis... en de Franse saxofonist Barney Wilen, René Utreguer-Piano, Michel, uh, Pierre Michelot... die komt heel vaak nog verder voor in dit programma... omdat dat zo'n allround... Uh, Filmse bassist was en Kenny Clark op het slagwerk. Een van de stukken uit de film ga ik nu laten horen. Obar. Schavot, Maas Davis. Ik ga nu laten horen de grootmeester Michel Legrand. 2019 overleden en uh, he, drukt heel erg zijn, in positieve zin, zijn stempel op de Jazz in Frankrijk. Hier een opname met zijn eigen trio. En we gaan luisteren naar Paris Canaille. Les Haricots Rouge, een, een fantastische band. Feest en partijen, maar ook alle podia, overal hebben ze bespeeld. Bestaan al meer dan 50 jaar. Les Haricots Rouge, La Vie en Rose. Van de CD Dans à Saint-Germain-des-Prés laat ik horen. Een van de oudste Franse dansorkesten, het orkest van de saxofonist... Michel de Villers. En we gaan luisteren naar Twilight Time. De grote orkest van Michel de Villaire. Ik stap nu over naar Bernard Pfeiffer. Bernard Pfeiffer, een pianist, en die uh, omringt zich met wederom Pierre Michelot. Dat was een, uh, die ik ook al eerder noemde, die komt op heel veel platen voor. Alle Amerikanen waren gek op hem, omdat hij speelde zoals zij wilden dat een bassist moest begeleiden en um, we gaan luisteren naar het stuk Hit That Jive Jack. <middels> trio En als we het hebben over jazz in Frankrijk... dan moeten we het ook hebben over de Hot Club de France. Hot Club de France. Django Reinhardt, maar dat was een Belg. niettemin eh, linken we die muziek altijd aan Frankrijk. Omdat hij ook natuurlijk eh, heel veel speelde met Franse mensen. Ik ga laten horen een prachtige opname van een violist... Manouche, en dat is Bamboula Ferre, en die speelt bij het orkest van Fabi Laffertin En het is een, een stuk. Mama, ik ben de liefste van de hele wereld. Maman, tu es la plus belle, de mooiste van de hele wereld, du monde. Du monde, aucune autre à la ronde si est si jolie. Maman, avoue que c'est étrange. Le visage d'un ange du paradis dans tous mes voyages. J'ai vu des paysages Mais rien ne vaut l'image De tes beaux cheveux blancs Maman, tu es la plus belle du monde Et ma joie est profonde En pied là. Maman Théa avoue que c'est étrange le visage d'un homme du paradis. Amerikaanse pianisten neergestreken in uh, de jaren 50 in Parijs en daar opnames gemaakt. Uh, Avalon, Avalon, dan heb ik op de draaitafel liggen L'Orchestre du Splendide, een superswingende uh, Big Band 19 instrumentalisten, geweldig en die bezingen het lot van het loopjongen van de Graaf, de ondergraaf, Le Vicomte. Quand un Vicomte, l'Orchestre du Splendid.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 Je luistert naar ZFM Jazz op zondag. Vandaag op deze 14 juillet. Gepresenteerd en samengesteld door Peter de Boer. En het onderwerp is Jazz uit Frankrijk. Of Jazz gespeeld in Frankrijk. Op de draaitafel ligt Lionel Hampton. Ik zei in het begin van de uitzending al... dat heel veel Amerikanen dol waren op Europa omdat ze daar veel meer waardering en aandacht kregen... en veel meer speelplekken. En dat ging hen van een leidakje. Zo ook is daar in 1976 neergestreken Lionel Hampton. En die, is, die heeft in Parijs allemaal uh, Franse muzikanten om zich heen gedrapeerd... en daar opnames gemaakt. Het enige wat hij uit Amerika meenam was zijn eigen drummer Sam Woodyard. Maar voor de rest allemaal Fransozen on the sunny side of the street. En dat werd gespeeld door een um, groep die ook vaste wortels heeft in de Franse jazz scene. Dat was het uh, orkest van Jacques Doudel. De Jacques Doudel orchestre de Jazz. We gaan het eerste uur ZFM afsluiten met uh, niemand minder dan de Amerikaan Benny Koolsen, en die is uh, ooit neergestreken in Parijs, in 1958 om precies te zijn. En uh, daar vond hij allemaal Fransen om zich heen, waar hij prachtige opnames meegemaakt heeft. Met onder meer op het slagwerk Michel Pierre Michelot, daar hebben we hem weer. Um, tot na, eh, na uh, Elvin zal ik maar zeggen, en dan hebben we daarna weer een vol uur... Nog meer jazz uit Frankrijk. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Denboer. Tot dan.